al Begens met het NOS-journaal. De boetes voor bedrijven die zoemelen met voedsel worden fors verhoogd. Nu is de maximale boete 4500 euro. Dat wordt 810.000 euro. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetswijziging... voorgesteld door de PvdA. De Consumentenbond is tevreden over de verhoging van de boetes. De bond wijst op de vele voedselschandalen van de afgelopen tijd. Er wordt voorlopig geen gas en olie gewonnen bij Woerden... Een Canadees bedrijf wil gaan boren op basis van een vergunning uit 2009... maar minister Kamp gaat die oude vergunning opnieuw beoordelen. Daarbij staat de veiligheid en betrokkenheid van de bewoners voorop. Er was veel protest tegen de boorplannen bij Woerden. Saudi-Arabië heeft zijn bombardementen in Jemen beëindigd. De militaire doelen van de campagne zijn bereikt, zegt de regering in Riyadh. Bijna een maand heeft de Saoedische luchtmacht doelen in Jemen gebombardeerd. Aanleiding was de opmars van Houthi-rebellen... Die stonden op het punt de zuidelijke havenstad Aden in te nemen. Bij de bombardementen zijn honderden doden gevallen. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten dat ze morgen rekening moeten houden met ernstige hinder op de snelwegen door politieacties. De actievoerders hebben aangekondigd dat ze in politieauto's over de volle breedte van de weg een snelheid aanhouden van 60 km per uur. De bonden willen een hoger salaris voor de politie. Bayern München en Barcelona hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Bayern maakte het verlies van vorige week bij FC Porto ruimschoots goed in de thuiswedstrijd. München werd het 6-1. Barcelona won opnieuw van Paris Saint-Germain. In Camp Nou werd het 2-0. Het weer vannacht koelt het af tot ongeveer 3 graden. Morgen eerst wolkenvelden, maar later meer zon. Wordt het 11 tot 16 graden. Donderdag vooral landinwaarts veel zon. Vrijdag draait de wind naar het zuidwesten, dan wordt het warmer. Maar neemt in de avond de kans op buien toe. Dit was het episode. Zandvoort, Zandvoort heeft, het, heeft het al 25 jaar en jij, en beleeft, jij het. beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live met, met, met nu de nacht. Ik heropen de raadsvergadering en geef het woord aan meneer Sandbergen omdat hij de schorsing heeft gevraagd. Dank u wel, voorzitter. Um, gedurende de, de beraadslaging over dit onderwerp um, heb ik in ieder geval geconstateerd dat de uitgangspunten dat uh, er op het betrokken perceel niet gebouwd uh, zal worden, dat dat raadspleeg wordt gedeeld. Daar is geen uh, verschil van mening over. En dat is volgens mij, uh, zolang ik in de raad zit... ook niet het geval geweest. Maar dat terzijde. Um, waar we uh, over uh, gesproken hebben... waar we over gediscussieerd hebben... Um, was eigenlijk de manier waarop wij uh, dat wilden bewerkstelligen. En in eerste instantie... Uh, is daar vanuit Griffie een, uh, een, een, een soort raadsvoorstel gekomen... om dat, om dat te bewerkstelligen. Uh, al, al discussierende bleek in ieder geval... dat er ook unanimiteit bestaat over het feit... Uh, dat wij uh, gelet op uh, uh, ja, de korte tijd die ons nog rest... Uh, dat wij in ieder geval moeten verzoeken aan de rechtbank voor uitstel. Ook daar zijn wij, uh, dacht ik, unaniem in. En uh, met betrekking tot um, ja, uh, hoe het dan nu verder gaat... daar hebben wij over gesproken met uh, alle uh, betrokken fracties. En uh, ik verzoek u, uh, voorzitter, om uh, uh, de heer Mettes daarover het woord te geven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Zandbergen. Meneer Metters. Voorzitter. Um, de fractievoorzitters uh, zijn van mening... dat het uh, een goede weg is om het voorstel... zoals het er op dit moment ligt, uh, terug te nemen. En daarmee dus ook uh, de brief die uh, opgesteld is... Uh, over het antwoord aan de rechtbank. En wij zouden... Uh, het amendement daarmee dus niet in stemming willen brengen of, uh, maar willen overgaan tot het nemen van een raadsbesluit en het raadsbesluit uh, gelezen de uitspraak dus van de rechtbank om uitstel te vragen van de reactietermijn aan die uh, rechtbank om de huisadvocaat opdracht uh, uh, te geven een antwoord op, de, uh, op de, het verzoek van de rechtbank uh, te maken en dat, dat te bespreken met een delegatie van de raad. Omdat de raad gevraagd wordt naar uh, zijn mening hierover. En daar willen we ook aan voldoen. En dat in eerste instantie uh, uh, aan de advocaat te vragen. In een tweede, in een tweede uh, termijn uh, kun je, nog eens kun je de, advoca de advocaat ook laten kijken naar de uh, motiveringseis uh, die beter onderbouwd zou moeten worden. En uh, ook uh, het vervolgtraject naar uh, de Raad van State wat daarin wijsheid is. Maar alles uh, naar overleg met de delegatie van de Raad. En eh, wilt u dat in een schriftelijk besluit of, want u heeft het nu voorgedragen, ik heb er vier aantekeningen zien maken volgens mij, even praktisch of wilt u dat het wordt uitgetypt? Ik zou kunnen leven met het uittypen en naar ons toesturen. Ik weet niet hoe de andere fractievoorzitters erover denken. Maar... Want de essentie is voor u in ieder helder denk ik hè, ja. op dit moment. Mag ik? Meneer Kramer. ja. Uh, voorzitter, puur praktisch. Er wordt nu gesproken over een delegatie van de raad. Oh. Ik denk dat het wel even concreet moet worden gemaakt en dat je in dat kader dan het presidium zou moeten aanwijzen. Uh, en, uh, meneer Kramer, en dan doelt u op de fractievoorzitters. Ja? Of dienstgevangenheid uh, wordt... Zal ik hem dan één keer samenvatten om te kijken of iedereen hem dan scherp op zijn netvlies heeft? Want dan zouden we dat besluit kunnen nemen. Wat ik u hoor zeggen, meneer Mettes, is dat het voorstel zoals dat voor ligt wordt teruggenomen. Inclusief alle bijlagen en dergelijke. Het abonnement wordt ingetrokken. En er komt een raadsbesluit dat u zegt, er wordt uitstel gevraagd. Dat gaat de regelen. En we gaan advies vragen aan de huisadvocaat in relatie tot de vraag die de rechtbank bij brief heeft gesteld in dit dossier. En dat wordt besproken met de fractievoorzitters van de raad. Aanvullend wordt, maar dat is een tweede termijn, dat kunt u meenemen, het andere aspect besproken. Ja, dat is de essentie van het besluit. Akkoord? Ja, voorzitter... Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus als u dat nou wil uittypen en ronddelen, dan neem ik daarna het besluit om het abonnement in te trekken. En ik wilde voorstellen, als het zo duidelijk is, kan dat nu bij hand opsteken. Maar voordat ik dat ga doen, moet u het abonnement intrekken, anders moet ik dat eerst in stemming brengen. Meneer Demmers? Vraag herhalen, <coughs> voorzitter. Mevrouw Geurenson had nog een vraag. Voorzitter, volgens mij begon de heer Metten of de heer Sandberg, daar sta ik me even niet bij door te zeggen, zeggen dat het raadsvoorstel ingetrokken moet worden. Op het moment dat het ja. raadsvoorstel wordt ingetrokken, kan er ook niet geamendeerd worden op het raadsvoorstel. Dus is het amendement automatisch van tafel. Ja, dat was mij heel duidelijk, mevrouw. Ja, ja. Ik, ik denk. Ik denk van niet, omdat er een ander raadsvoorstel namelijk mondeling is geformuleerd. En dat kun je ook amenderen. Dus dat zou wel heel erg formeel geredeneerd zijn om dan die redenering te volgen. Vandaar dat ik meneer Dennis probeerde te verleiden om het abonnement in te trekken. Gaat u daartoe over? Ja, voorzitter. Goed. Bij hand opsteken. Het raadsvoorstel zoals ik, net, zoals ik dat net mondeling heb geformuleerd. Wie is daarvoor? Ik constateer dat, dat unaniem is, daarmee is het aangenomen. Wil ik nog iets zeggen? Wisman heeft niet meegestemd. Uh, uh, um, uh, euh. uh, uh, uh, uh. En meneer Wisman heeft niet meegestemd vanwege de betrokkenheid zoals hij aan heeft gegeven, wordt men net ingefluisterd. Mevrouw uh, Tjellik, ik hoor u zeggen dat u nog iets wilt zeggen. Mevrouw ja. Tjellik: Ja, om te voorkomen dat jullie misschien allerlei gedachten gaan krijgen. So, uh, als het. Voor zover ik weet, ja, nee, sorry, het is een raar, raar begin, maar goed. Uh, voor zover ik weet, komt uh, morgen in de Zandvoetskrant, komt het ontwerpbestemmingsplan, uh, wordt aangekondigd. Uh, dat het uh, ter inzage ligt. Ja, bevaren, ja daarom. Ja. We voor de muziek uit. Dus, ja, ik ook. Uh, Scha Meneer de voorzitter. Ja. Meneer de voorzitter. Ja. Voorzitter, mag ik hier even op reageren? Ja. We weten allemaal dat er een tijd geleden... wel bij de ingekomen post een, een stuk heeft gezeten hieromtrent... dat het in de hand is gelegd van het college. Maar ik vind het eigenlijk gênant... Dat na deze hele discussie die we hier, ik denk ik al anderhalf uur gehad hebben, de wethouder nu komt na afloop van het besluit met de mededeling dat het ontwerpbestemmingsplan ter, uh, wordt aangekondigd in de Sanfordse krant. Ik vind het echt een schande. En ik ik kan alleen het iets toelichten. Dat heeft met uh, allerlei procedurestappen te maken. Dat is ook het ingewikkelde. Ja, voor... Dus het college gaat ook kijken wat ze daar in relatie tot de adviezen die gaan komen mee kunnen doen. Ja, maar voorzitter, hm? hoe, hoe kan je na zo'n discussie... waarin we het continu hebben over een ontwerpbestemmingsplan... een voorontwerp, een, een projectbesluit... dan als mosterd na de maaltijd komen met de opmerking... dat morgen de aankondiging in de krant staat. Dat is bijna een motie van woontrouwen waard. Ja, dat nou, mevrouw Keurensen, zo is het zeker niet bedoeld. Maar meer dat het, het is een proces wat in gang is gezet... en wat ik op dit moment niet ergens iets uit kan laten gaan van stoppen ermee. Nee, maar voorzitter, u had dat tijdens uw beantwoording mee moeten nemen. Dat is essentieel in het hele verhaal. We hebben het er continu over gehad en u houdt het gewoon achter. Het agendapunt is. Vo voorzitter, ik zou graag een schorsing willen hebben met mijn fractie. Ja, ik ben echt boos. Vijf minuten, meneer Kramer. Is er een comic cheap love thing happening here, baby what?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 Are you cool? het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. ZFM yeah. When I saw you girl, I knew that you were something out of a storybook.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 like in a song, remember? If you love somebody, set them free. My is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door smile. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't know wanna...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 Ritme, ritme van ZFM. In gehad. En dan ik, ik geef u als eerste het woord. Ja, voorzitter, er is een korte schorsing uh, geweest... ...en in die tijd hebben we uh, kun, wat kunnen bespreken... ...en ik zou graag uh, via u het woord willen geven aan mijn uh, fractievoorzitter. Mevrouw Geuranson. Dank u, voorzitter. Um, voor de schorsing en eigenlijk nadat het besluit was genomen... Uh, in zaken de reactie van, um, van de ontwerpbestemmingsplan en de reactie richting rechtbank, rechtbank van de kwars van Uffertlaan 25 kregen we de mededeling van de wethouder dat het ontwerpbestemmingsplan uh, morgen vermeld staat in de gemeentelijke advertentie dat was voor ons reden ook om een schorsing aan te vragen en op dat moment werd al gezegd van feitelijk um, is dit wel een motie waard voorzitter die motie van afkeuring ligt er Overwegende namelijk dat relevante informatie in zaken het publiceren van het ontwerpbestemmingsplan tijdens beraadslagingen en besluitvorming is achtergehouden en pas ter kennis is gebracht aan de Raad na het nemen van het besluit. Spreekt daar afkeuring uit over de handelwijze van het college in zaken het achterhouden van deze informatie, getekend door de fracties van VVD, PvdA, Sociaal Zandvoort en GBZ. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Keurensom. Uh, voor het debat uh, leg ik even in uw midden of eerst de wethouder reageert en u daar vervolgens allemaal op kunt reageren of dat u zegt dat eerst vanuit de raad wordt gereageerd. Eerst de wethouder? Ja? Goed. Eerst de raad? Eerst de raad? Oké. Okay. Dan ga ik even noteren wie het woord wil. Meneer Metters zag ik. Meneer Tonen. Meneer Demmers. Mevrouw de Jong. Niemand meer? Meneer Sandbergen. Goed, dan gaan we in die volgorde even rond. Meneer Metters. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, wij hebben de motie van afkeuring gelezen. Uh, ik heb één aandachtspunt. Uh, dat is voor ons heel belangrijk als uh, CDA. Dat is namelijk het woord achtergehouden wat er staat. Want bij achtergehouden... Uh, is de associatie te leggen met... bewust handelen. Terwijl als je iets onthoudt... Uh, is het een onbewuste zaak. Ik wil... Dank u wel, tribune. Ik wil uh, graag van de wethouder horen... Uh, uh, hoe dit gelopen is... zodat ik me daarover een goed oordeel kan vormen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. Meneer Tone. Ja, voorzitter. Dank u wel. Um... ...pijnlijk moment... na een uh, uitgebreide behandeling... ...van de materie... ...en dan deze mededeling... Uh, ...wat mij hierbij opvalt... ...want het ontwerpbestemmingsplan... ...dat uh, morgen gepubliceerd wordt... ...is een besluit geweest van het college van BMW... Dat anders kan het niet gepubliceerd worden... Uh, ...en wat mij hierbij opvalt is... Um, ...en in die zin... ...denk ik dat ik... Uh, uh, ...portfijnhoud zal ik in, een beetje... ...in bescherming wil nemen... Uh, en dat is het uh, feit dat er vier collegeleden zijn die alle vier wisten van uh, dit besluit van het college en ook wisten dat het dus naar de pers ging en dan denk ik dat de overige portefeuillehouders en in het bijzonder de voorzitter van het college van BMW wetende dat de portefeuillehouder pas kort in functie is haar hiervoor had moeten beschermen ik vind het erg pijnlijk dat dat niet gebeurd is. En uh, het kan dan ook niet anders zijn dan dat we deze motie van afkeuring. Uh, uiteraard, daar staat onze handtekening er ook onder, zowel Sociaal Antwoord als Partij van de Arbeid. Dat wij dit steunen. En laat dit niet alsjeblieft niet nog een keer gebeuren, want het is tussen gênant hand Dank u wel, meneer en meneer Demmers. Uh, ja, ik ben het met het vorige sprekers eens, eens, dat is één. En ten tweede vind ik eigenlijk dat het, de voorbereiding van het plaatsen van de advertentie, als het gaat over de ontwerpbestemmingsplan, nog voordat daar een besluit over genomen is, zeker dat dat nog in de beraadslaging zit. En keuzes in het initiatief raadsvoorstel stonden, vind ik een minachting van de raad. Dank u wel, meneer Demmers. Mevrouw de Jong. Ja, uh, ik kan hier heel kort over zijn. Wij uh, als OPZ uh, betreuren natuurlijk uh, de gang van zaken. Het is een, uitgeluk, een uh, buitengewoon ongelukkige samenloop van omstandigheden. Maar wat voor ons uh, belangrijk is, en daarvan zijn we ook overtuigd... dat uh, dit niet met opzet is gebeurd... Dank u wel. Pardon, ik ben er nog niet. <laughs> en uh, nu volgt het belangrijkste dat wij daarom ook uh, deze motie van afkeuring niet zullen steunen. Dank u wel, mevrouw de Jong. Uh, meneer Sandbergen. Ja, voorzitter. Uh, allereerst een, uh, een verzoek aan het college. Ik heb begrepen dat er een mogelijkheid is dat de advertentie uh, nog niet geplaatst wordt, althans, niet geplaatst is, in ieder geval niet de komende. Uh, uh, de, de aanstaande krant uh, als dat zo is dan uh, verzoek ik u uh, te bewerkstelligen dat de advertentie niet wordt uh, of wordt ingetrokken zodat die dan de week daarop niet wordt uh, gepubliceerd en um, ja um, wij waren uh, ja toch wel onaangenaam verrast um, met uh, ja, eigenlijk het vette compliet. Althans zo heb ik dat uh, ervaren. En mijn fractie uh, ook. En um, wij uh, zullen de motie van de afkeuring uh, steunen. Met die zin dat de argumentatie van uh, het CDA om het woord uh, achterhouden te vervangen in uh, onthouden. Uh, daar, uh, daar gaan wij voor. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sandbergen. Kijk even rond. Mevrouw Tjellek. Mevrouw Tsellek. Ja, dank u wel. Uh, laat ik zeggen dat uh, het gesprek vanavond in de Raad over dit onderwerp... Uh, ...voor mij een aantal onverwachte kanten had. Uh, Eén daarvan is, als ik het heb over het uh, voortzetten van het bestemmingsplan... Uh, ...met een voorontwerp uh, wat in de inspraak wordt gebracht... ...ik geen seconde het idee had dat jullie niet wisten dat dat proces voortgang al had gekregen. Dus dat even voor de duidelijkheid. Want uh, er was sprake van een antrieure overeenkomst... er is informatie ook overgekomen, die was ingetrokken... vervolgens weer ingegaan. Dat betekent dat... Uh, uh, zeg maar, degene die graag willen dat wij het bestemmingsplan veranderen... die hebben er allerlei voorwerk voor gedaan... en we hebben een einddatum, te weten, 28 juni... van de Raad van State gekregen... Uh, en in die termijnen loopt zo'n proces. Ik ben me niet bewust geweest. Ik werd erop gewezen... Tijdens onze schorsing. Door mijn... Uh...